Dit is het Radio Els 558 Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De plannen om op grote schaal internetverkeer af te tappen gaat volgens het kabinet gewoon door. Het kabinet trekt zich dus niets aan van de kritiek van de telecomsector en maatschappelijke organisaties. Inlichtingendiensten kunnen straks datacentra die e-mail, sms, internettelefoon en apps verwerken structureel in de gaten houden. Volgens het kabinet zijn de nieuwe bevoegdheden noodzakelijk in verband met de huidige terreurdreigingen. Een Amerikaan is in Noord-Korea veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid. Kim Dong-chul kreeg zijn straf voor ondermijning van het regime. De Zuid-Koreaan, die geneutraliseerd was tot Amerikaan, werd in oktober al opgepakt en heeft toegegeven dat hij een spion was. Hij zou in 2011 zijn benaderd door de Zuid-Koreaanse agenten om te spionieren. Vorige maand werd ook al een Amerikaanse staatsburger veroordeeld in het communistische Noord-Korea. Op zijn vroegst rijden er pas over twee jaar gewone intercities tussen Amsterdam en Brussel. En het gaat ook nog jaren duren voordat er snellere treinen gaan rijden op dit hoge snelheidstraject. Vandaag praat de ministerraad over het mislukte treinproject van de Vira... en hoe het nu verder moet met de hoge snelheidslijn. Staatssecretaris Dijksma zal vanmiddag een persconferentie geven over de spoorplannen tot 2024. Het weer... Vanmiddag wordt het in het noordwestelijke helft van het land overwegend droog. Vooral aan de kust breekt de zon geregeld door. In het oost- en zuidoosten is er bewolkt en valt daar nog wat regen. Het wordt zo'n 9 tot 12 graden. Tot zover het nieuws op Radio Els 558.